We'll Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Israël heeft de politie waterkanonnen ingezet tegen de duizenden demonstranten die onder meer voor het huis van premier Netanyahu actie voerden. Er zijn enkele mensen aangehouden. De betogers zijn boos omdat de regering te traag zou handelen in de aanpak van de coronacrisis. Vorige week waren er ook al massale protesten. In Israël lopen de coronabesmettingen de laatste tijd flink op. Netanyahu heeft toegegeven dat hij eind april en begin mei te snel de economie heeft heropend na een strenge lockdown. Op dat moment waren er niet meer dan enkele tientallen besmettingen per dag. Inmiddels is dat opgelopen tot ruim duizend gevallen per dag.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 Nederland en Suriname willen weer ambassadeurs uitwisselen. Die wens hebben minister Blok van Buitenlandse Zaken... en zijn Surinaamse collega uitgesproken... in een eerste kennismakingsgesprek. Sinds 2017 is er geen Nederlandse ambassadeur in Suriname. De Surinaamse regering van Bouterse besloot toen... dat de ambassadeur niet welkom was. Deze week is de nieuwe Surinaamse president Santokki geïnstalleerd. Hij wil de diplomatieke relaties tussen Suriname en Nederland weer herstellen. Opnieuw zijn in Florida in één dag tijd... meer dan 10.000 coronabesmettingen geregistreerd. Er liggen zo'n 9.000 patiënten in het ziekenhuis in de Amerikaanse staat. Florida is een van de zwaarst getroffen staten. Tot nu toe zijn er zeker 5.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het weer blijft droog en het koelt af naar een graad of 12. Overdag schijnt de zonland inwaarts en dan wordt het een graad of 25. In het westen van het land meer bewolking... en dan kan er ook wat regen vallen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. De zomerhit.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 serotonin reuptake inhibitors. Reuptake Inhibitors.